Start. Dit is Rashid Finch met het NWS journaal. De hackersgroep Anonymous meldt een inbraak in het Amerikaanse inlichtingenbedrijf Stratfor. De hackers zeggen dat ze 200 gigabyte aan e-mails en creditcardgegevens in handen hebben gekregen. Stratfor geeft in een verklaring toe dat het bedrijf gehackt is... en dat nauw wordt samengewerkt met justitie om te achterhalen wie erachter zit trat heeft onder meer de Amerikaanse land- en luchtmacht en de bank Goldman Sachs als klanten. Hackers zeggen dat de gegevens niet voldoende beveiligd waren, waardoor ze toegang konden krijgen. In Egypte is een prominente blogger vrijgelaten die in oktober was opgepakt en wordt beschuldigd van het oproepen tot geweld tegen het militaire bewind. Ala Abdel Fattah was gearresteerd na bloedige rellen in het centrum van Cairo. Zijn zaak is nu overgedragen aan de Egyptische justitie en tijdens het onderzoek mag hij het land niet verlaten. De Nederlandse operettezanger Johannes Heesters wordt vrijdag begraven in München. Volgens de uitvaartondernemer wordt het een grote rouwbijeenkomst. De dienst zal worden geleid door een pastoor uit de Zuid-Duitse stad Starnberg, waar Heesters woonde. De artiest overleed gisteren op 108-jarige leeftijd aan de gevolgen van een beroerte. In Nigeria is er een reeks bomaanslagen op kerken gepleegd. De zwaarste aanslag was op een kerk in een voorstad van de hoofdstad Abuja. Daar ontplofte een bom tijdens de kerstviering. Zeker 25 mensen kwamen om. Ook in de stad Jos en in Gadaka in het noordoosten ontplofte bommen bij of in kerken. Bomaanslagen zijn opgeëist door de radicaal islamitische groep Boko Haram. Dan het weer, vanavond blijft het bewolkt. Het wordt niet kouder dan een graad of negen. Ook morgen veel bewolking en hier en daar wat regen. Voor morgen ongeveer 10 graden. Dit was het. In circa Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, Sneeuw. Warmte. warmte, kerst. Zie en M. Dit is kerst. Met z en M. Met nu, nu. De 20e 50. De 20 50, 2011. Dit was de top 3. Was de top 3 van 2010. 2010. 3. Oh, I want was de nummer 1 in de winterse 50 van 2010. Vijftig, 50, 50. 50. 50. I agree!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 Winterse 50 That is het koud. Binnen is de winterse 50. 46. 46. Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Dit is de winterse 50, non-stop. Non MUZIEK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 Where the love light bleeds I'll be home for Christmas You Can plan On Me Please Have snow And Mistletoe And Presents By the tree Christmas, we'll find. ZFM. ZFM Z...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 is geboren, halleluja hallo. Ze is, is geboren in een badel vol de stroom. Toen kwamen de drie koningen, zwarten en de witte. Ze vroegen of ze ook mochten komen, baby zitten. Ze schonken een rolbaladten en een grote pot vernis. Een salm in mijn en een aquarium en een vis. De zwarte gaf aan Jozef een paar vijzen en een boor. En aan Jezus een schalke en een broekje minivoor. Maria kreeg een zak cement met een grote strik, En een potlood en een gommeken om te gommen kreeg een kik. Jezeken is geboren, alleluia, hallo. Deze is geboren in een badje vol met stro.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 Jezeken is geboren, alleluia, hallo. Jezeken is geboren in een bakje vol stroom. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de neuzen lagen nog out op de grond. Toen kwam God de Vader en Hij sprak, dit is mijn zoon.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 De muziek voor onder de kerstboom. Dit is de Winterse 50, 2011.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 ...overzicht van de nummers 50 tot en met 41. 50. That's Christmas 49. Cold, eh? Yeah, ja, eh? eh? eh? And the 43 veertig. 41 en in veertig. en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 Dus 50. 2050. u allemaal